Rest her, is her, hold her I'd die before I would let her out of my arms For oh, I was only Never, never, never go. Zandvoort. Ja, goedemorgen Zandvoort. Ja, goedemorgen Zandvoort. Goedemorgen Zandvoort en goedemorgen Hans. Ja, goedemorgen Ger, het, ja. Is allemaal, uh, ja, het is allemaal. Wij gaan het even... met z'n tweeën doen, hè? We gaan ja. het met z'n tweeën doen, want uh, we hebben geen techniek. Nee. Ik moet zelf de knop. Nou, onderden. we hebben wel techniek, want jij doet techniek, toch? Ja, de, de, jij wilde niet. Nou ja, ik, ik heb er geen stand van. <laughs> jij wel, natuurlijk. Ik ook niet. <laughs> <laughs> Dat ga je later wel horen. Ja, inderdaad. Nou, volgende keer kom ik hier bij je kijken. Misschien kan ik het anders. Ah, ja, volgende keer een keer doen. Uh, we, we, we slaan ons er wel in. Ja, doorheen. zeker. Het nou, was een drukke week, hè? Nou, hoe bedoel je nou, ja, dat was zeker een drukke weet. Er was een heleboel te doen, ja. Er was, een, was een, een heleboel te doen, ja. De verkiezing van het... Uh, en dat van gaat de, vandaag ook maar door, hè. De Nick Meijerprijs. Uh... nick Meijerprijs, inderdaad. Voor, voor vrijwilligers, ja. hè. Dat is onze ja, ja, Thomas, ja. die komt later in de uitzending. Precies. Gisteren was het afscheid van uh, Kok Zwemmer. Uh, ja, en we hebben nog de slag het van, van Carina. Van, uh, ja, de, van de, de vrijwilligers. De, de, de vrijwilligers uh, ja. nou, dat was van beleefstand voor dat, van alles. En, nou ja, vanmiddag gaat er een... Of vanmiddag, hè, wordt er een... Uh,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 Maar Michel Valjean is een hele, hele oude uh, striptekenaar. Striptekenaar in, in, in, in, is in Jean, zijn Jean, ja. Jean, Jean-Pierre, uh, nee hoe heet het? Jean uh, Cordé of zo. Ja, zoiets. Zo ja. En maar uh, nu, Paul, uh, die maakte prachtige tekeningen. Nu... Weet je dat, weet je dat uh, Jan Lammers de enige is die, die ooit getekend is in die, in die, in die is serie? Is dat zo? Ja. Nou, ja, ja. Nederlanders. Ja, ja. Volgens mij Rob, Volg Rob Slotenmaker nee, ook. Slotenmaker niet.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 En uh, Sabrina van Meulen, drie deelneemsters aan uh, de expositie All Kinds of Me. Um, dat waar, is op, in... waar komt de titel vandaan? All Kinds of Me, wij laten onze verschillende kanten zien. Oh, We geven ons bloot in onze tentoonstelling. Helemaal? Bijna. Hoe lang begint <laughs> Hoe laat begint het? Nee, nee, vandaag is de opening. Hè. Het is in het oude raadhuis, prachtig uh, gebouw om daar tegen te voederen. Een superlocatie, ja. En, uh, nou ja, die, doen er nog meer mee. Joneke Visser, Joke van der Poel, Oksana Tsakala, de Rijne Overstegen. Het zijn er natuurlijk zes of zeven, denk oh, ik. Zeven. Twee, vier, zeven, ja. Ruimte genoeg daar, hè. We oh, ja, prachtig. Ja, prachtig, hè. Uh, nou ja, misschien dat jullie eerst even kunnen vertellen. Dus Vanmiddag is de opening. Hoe laat is dat? Om half twee. Half twee. En iedereen is uh, welkom. Natuurlijk. Iedereen is zeker welkom. En, en, uh, de ingang is in de Haltestraat. In de, de Haltestraat, het ja. Het oude raadhuis. Ja. Ja. Er wordt natuurlijk een hoop georganiseerd.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 Ja. En daar zijn we ook heel blij mee. Ja, dat begrijp ik. Hey, maar Velkje, jouw vader was natuurlijk ook een, uh, een kunstenaar. Ja, een Die beeldhouwer. Heeft een beeldhouwer. Die heeft natuurlijk het, uh, het grote paasbeeld uh, gemaakt. Ja, daar is het meest bekend om. Daar ja. is hij het meest bekend om. En, en jullie huis op de Brede Rodestraat was natuurlijk ook een heel, uh, bijna, bijna een kunstwerk. Ja, dat is toch zeker. Het uh, was een heel mooi huis nog steeds. Mijn broer woont er nu. Oké. Okay. Ja. Uh, uh, uh, je broer is? Olivier van Olivier. de Oké. Okay.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 ons laten zien op verschillende manieren. Ja, ja. en, en uh, hoeveel werken staan er ongeveer? Dat is, dat oh, nou, zeggen, maar, uh. We hebben schilderkunst, glaskunst, sieraden... en we hebben ook fotografie en we hebben ook projecties. En, nou, ik denk dat het wel over de honderd zit. Mee, dat zeker, ja. zeker wel. Die, echt, die, ja, ruimte, die ruimte is er wel daar? Ja, we he? hebben ja. daar vier ruimtes. Oh, oké. Okay. Ah. Ja.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 Okay. Maar er is altijd wel iemand van ons vertegenwoordigd. En zijn de werken ook te koop? Het meeste is te koop, niet alles. Okay. Maar je kan zeker even langskomen. Waarom maar... niet alles? Ik bedoel, als mensen een goede prijs bieden. <laughs> nou ja, wie weet is de kunstenaar dan aan het overtalend. Ja. Maar het ja, eigenlijk bijna alles is te koop. Mm -hmm. En het kan van een heel klein dingetje zijn tot een heel groot object. Ja.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 Ja, voor uh, jou ook, dat is echt booming gewoon. Uh, ja, ja, mm, ja. Mm. en, nou, en goed, Rijna. Let, ja, let op prachtig. de naam Oksana Chakaya. Hè? Chakaya. Ja, ja. En, ja. Uh, ze spreekt uh, geen Engels of uh, oh. Nederlands. Dus ik moet alles doen met de uh, uh -huh. uh, Translate-app. Oh. Als er wat is, en ze probeert dus wel... Komt lastig, mij lastig communiceren. Heel moeilijk, maar het, het lukt wel. De, de technologie van nu uh, hebben ja, we heel veel geluk. En uh. een, beetje, ja. een beetje geduld mm. en een beetje gunnen. Mm, mm. Hey, en de honden, hè? Mogen gewoon honden naar binnen, neem ik aan? Nou, ja? ik ben een hondenliefhebber uh, puur zang, dus voor mij wel. ja. Die Zolang mogen onze foto dan, of niet? Sorry? Die mogen ook nog onze foto. Maak je ook foto's daar, of niet? Ja, absoluut. Oh, ja. Ja. Nou, dat, is, uh, ah. dat is juist het idee, inderdaad. Ik heb ah, een video uh, opgebouwd in een klein kamertje. Uh, leuk. Uh, en daar kunnen de hondeneigenaren dus binnenkomen. Huh. En wat, wat, uh, wat uh, moeten ze daarvoor betalen? Het is 150 euro voor, uh, voor drie foto's. Voor drie foto's? Ja. Okay. En dan, ja. uh, hoe lang ben je daarmee bezig? Een uh, half uurtje. Ja? Ja. Nou, ligt een hond. Die hond ja, wil een paar minuten, nodig, zeg ik. Nee, joh. Die oh. gaat zitten en die, uh, die, is, uh, die, sta, die staat met die trouwe honden ogen om te kijken. <laughs> nou, ga je gaat ernaast staan? Ja. <laughs> okay. ja, ja. Wat voor hond heb je? Een, maar... een Australian Labradoodle. Ja. Zijn het met al een, ja, een krulletje? Ja, dat is. Uh, nee, ja, dat is een verschillende... Helemaal in, hè, die hond? Ja. Uh, ja daarom <lacht> moest hij hem ook hebben. Maar goed. Uh, <hij <hij <hij maar daar kun je van rond. Dat is jouw werk ook. Je kunt er van rondkomen ook. Is dat. Uh... Helemaal, is dat helemaal jouw werk Sabrina? De hondervotografie? Uh, nee, uh, nee, dat niet. Uh, ik werk ook als kunstfotograaf. Dus oh, Oké. Okay. Andere, ja. andere ja. tak en nog als kinderfysiotherapeut erbij. Oh, alles er nog bij. Oké. Okay. Ja, dus ja, het is een, is... een uh, drukke bedoeling. Ja, dat kan ik me voorstellen. Ja. Ja. Ja, ja. Ja. Ja. En heb je nog tijd ergens anders voor dan? Helemaal <laughs> ja. niet, hè? Af en toe even surfen. Af en toe <laughs> <laughs> Ook nog. Ja, ja, ja, ja. ja daarom woon je in Zandvoort, hè? Ja. Ja, ja Met jullie hebben jullie, ik neem aan, ook geëxploseerd tijdens uh, Stanford Art. Ja, daar heb ik wel meegedaan, ja. Sabrina ook. Ja, hè?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 Ja, het nee, ook, ja, uh, ja. Ja. meer hè? Bijvoorbeeld ja. Bergen is natuurlijk een, heeft natuurlijk een naam als kunstdorp, weet je wel. En Laren ook. Laren ja. ook, ja inderdaad, maar dat zou leuk zijn als stond voor dat het ook ja. zou krijgen. maar ja, ja, nee, dus Zandvoort Art is wel een voorbeeld van echt goed in ja Ja, nee, in dat, gaat goed, dat gaat goed. Maar in Bergen het ja Het raadhuis heeft verschillende tentoonstellingen al gehad en er komen er nog veel meer. Ja, dat klopt. Dus als je elke maand een keer langsgaat, zie je wel een andere tentoonstelling. Ja, ja.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 Ja. ja, dat begreep ik ook een beetje. Maar dat is wel, uh, ja, moet wel wat voor gebeuren. Maar ja, als je 82 zwaait... Ja, zoiets. Nog nog op ja, ja echt gigantisch. Als je ruim 80 kunstenaars hebt, dan uh, moet dat kunnen lukken, toch? Ja. ja. En wat ik nog wou benoemen, is... Uh, wij hebben nu ook pakje kunst in het uh, raadhuis. Oh ja, dat is van het uh, project van, van Carina. Hè? Ja, ja Ja, klopt. Ja, ja, ja. Maar dat is nu in het raadhuis ook. Dat staat oh, nu in het raadhuis. Ja. Uh, en dat hebben we zo georganiseerd. Ja. Uh, nou ja, omdat uh, je...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 Dat is Frans Fred Hals, ja, ja, niet echt Frans Hals, maar... Uh, en we hebben een muzikale omlijsting en die wordt verzorgd door Lea Bos. Lea Bos. En dat is echt is zo mooi, ja? zo prachtig. Het ja? is echt een aanrader om te komen. Nou, mooi. Hè. Leuk. Zo, en we, zo, we hebben een hapje en een drankje, dus wees welkom. Nou ja, kijk eens aan, je wil het nooit. Treedt ze vaker op in Zandvoort of is... Lea Bos? Ja. Ja. ja, ze heeft toen ook de opening van Zandvoort Art heeft ze <coughs> bezorgd. Oké. Okay. Hm. Met andere uh, op, ja, muzikanten. Ja. Dat is heel mooi. Okay. Ja. We moeten afronden hebben. Ja, nou dames, ik wens jullie enorm veel succes. in ja, de komende ja. weekenden, hè, want we laten we ja. nog even wel wezen. En zaterdag en zondag, dus uh, 12, 12. Ja, ja, ja. en 5. En laten we hopen dat het vol is. Nou, dat ja. uh, hoop, ik, ja. hoop ja. ik. ook. Doen nou, wij nog een muziekje? Veel succes in ieder geval. Dank veel succes en uh, een dank fijn, dank fijn, fijn, fijn weekend. En een goed weekend. Ja, bedankt. Are you going Scarborough Fair?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 Shared a deep forest green Parsley, sage, rosemary And thyme. by snow-crested cloud Without no sea or night And one the child of the mountain, She'll be a, a true love of mine Sleeps the of a cloud Strands and polish is a you'll be a true Ja. Oh, we zijn er alweer, zeg. We nou, zijn er ja, al. Mooi, met... mooi nummertje. Uh, ja, dat zijn, uh, dat zijn fijne liedjes uh, die, uh, die we ja. Ja, uh, uit de krochten van, uh, van mijn uh, computer ja. halen. Ja, maar dat, dat, dat zijn oldtimers, zeg maar. Even. Dat zijn oldtimers, ja, ja. Ja, absoluut, ja. Goed, we gaan naar het tweede onderwerp, uh, want het is alweer 5.11. De tijd gaat, gaat uh, door. Vliegt, vliegt. Vliegt eigenlijk, ja. <laughs> uh, naast ons zit Timo Greven, uh, makelaar.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 En uh, ja, er, er gebeurt heel veel in, eigenlijk, in alle prijssegmenten van ja. appartementen ja. Tot, tot de villa's. En uh, ja, de, de kopers komen eigenlijk uit alle windstreken. Ja, maar ik, ik, ik, uh, ik, ik zag dat er nu nog ongeveer 120 woningen te koop staan. Klopt dat? In heel Zandvoerdan? Dat klopt, je bent goed op de hoogte. 121, ja. sorry. <laughs> en de CBS-strijfers erbij klopt, gehaald. klopt, klopt. Ja. <laughs> maar uh, wat me ook opviel... Is dat de gemiddelde prijs? Het uh, uh, ligt zo rond de 580.000 euro. Je hebt je erg goed ingelezen. Ja, nou ja, goed. Het uh, uh, is een stuk hoger ingeleven. dan landelijk. Ja, het is een stuk hoger dan landelijk. Ja, klopt. Ja, ja klopt. klopt. Dat, uh, ja. Ja, uiteraard is ja. het zo duur om te wonen. Maar is dat niet erg hoog, dat 580.000? Nou, het, is, uh, het, wordt steeds, uh, het wordt steeds hoger. Dus wat wij eigenlijk zien is uh, dat we ten opzichte van vorig jaar, uh, 2023, was de gemiddelde koopsom in Zandvoort dus 405.000. Ja. Huh?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 En als je dan kijkt nu naar Zandvoort, met dit segment is 20%. Dus dat ja, spreekt van heel concreet uh, in dat soort met 140.000 euro erbij ja. Denk dat je dat, dat het te maken heeft met de populariteit van uh, Zandvoort de, uh, door de Formule 1? Uh, zeker, zeker, ja. zeker. Ja. Ik, uh, we merken dat het imago al heel erg verbeterd is in Zandvoort. Een mm -hmm. uh, leuk voorbeeld is, is als ik bijvoorbeeld tien jaar terug op, op een vrijdag had bezicht... Met, met een stel uit Haarlem of uit Amsterdam...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 En als we het nu kijken, nu stond het zo gigantisch populair geworden. Ja, ja dat de mensen gewoon eigenlijk overal vandaan komen. Nou, soms wordt wel bekend, dat is het ook, hè? Exact, exact. Ja, dat ook. Excellent, Maar ze we zullen wel altijd hele goede patatjes zien. Ja, <laughs> ja, uh, ja. die stuur dan ver. plein, <laughs> ja, we kunnen ze allemaal noemen. Ja, maar wel het beste patatendorp. Ja, het beste Hey, Maar goed, we hebben het nou over een huis van 5, 6 ton. Ja.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 En, en uh, uiteindelijk gaan uh, ja, je maar, dan over appartementen van, van 40 vierkante meter. Ja, maar dan dan dan eigenlijk willen de starters dat niet nee. hebben. Een appartement van 40 vierkante meter. Ik heb 45 vierkante meter, ik vind het genoeg voor mezelf dan. Hè? Ja, goed, zeg, uh, ja. Maar een gezinnetje, dat is gewoon erg klein. Dat, dat, dat, is, klopt, klein, ja. dat is klein. Ja. Hey, maar het aantal woningen, want in 2023 zijn er 19 woningen bijgekomen in Zandvoort. 19 nieuwbouwwoningen. Ja, klopt.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 Waar alleen, pardon, alleen een startsappartement waar ah. een start in gaat. Ja, maar goed, nu, nu komen er in ieder geval hoofdwoningen bij, binnen anderhalf jaar waarschijnlijk bij ja. de, hè? de Klopt. Oude strijder, waar Ger, Ger en ik ons uh, nog gewerkt hebben. Hè? Ja, ja, hè? ja, jarenlang. <laughs> jarenlang, ja. maar in ieder geval uh, binnen anderhalf jaar komt kom dat. Uh, Klopt. Dat dus ja. wordt dan opgeleverd. Klopt.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 Ja, ja, daar is nu ook een verkoop, event voor. Exact. Zoals het prachtig ja. in Nederland zegt. Uh, is het u... nu aan de gang? <laughs> is nu ja. aan de gang? Tot, tot één uur of zo? Tot één uur. Op de ja. Louis-Daanstraat bij Koopcontracten liggen politieke. We gaan geen reclame maken voor uh, Makelaar, ja. Begreven, Maar het is op de Louis-Daanstraat in ieder geval. Oké, maar goed. Uh, denk je dat die nog wel verkocht worden? Dat ja, zeker. Aan, ja. Ja, wat we nu heel erg merken is dat met het Nieuwbouwplan is, uh, zodra mensen moeten beslissen uit het boekje of van de tekening.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 dus nu ah. ja potentiële kopers zien nu dat het gaat gebeuren ja. Ja. en die willen nu niet de boot missen dus de afgelopen weken zijn daar echt nog uh, ja ik was toen bij, uh, bij het eerste ja. uh, hoe heet het dat jullie dat niet te zien daar was op die plek zelf ja ik uh, bouwde uh, ja volgens mij wel hè en, en, maar dan hadden jullie ook van die prachtige 3D uh, beelden kon je opzetten zeker en ja. dan kon je precies zien waar je stond. heb je die nu ook op de ligt allemaal klaar ja oké okay. uh, wilt u het uitzien zien op de derde verdieping of, ja, of op de op dat de heb ik toen gezien dat vond ik wel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 Nou ja over, over ja, ja, over de hele markt eigenlijk. Ja, ja. Ja, ja. Nou zijn er ook uh, mensen die zeggen... we moeten veel meer sociale uh, woningen krijgen. Exact. Andere mensen zeggen van... er zijn al heel veel sociale woningen in Zandvoort. Komt dat ook niet? Nou, er zijn veel sociale woningen in Zandvoort. Alleen, uh, er is zoveel vraag naar sociale woningen in Zandvoort. Ja. Dus dat er sociale woningen moeten gebouwd worden. Vrije sectorwoningen moeten gebouwd worden. Uh, alles die, eigenlijk al, gewoon. Alles er moet gewoon... De, de, die schop moet de grond in. Ja, er zijn nu 9828 woningen in Zandvoort. Ja. Ik heb ze allemaal geteld, eh, waarvan vijf, <coughs> 4500 is dan op het noord, hè? Dus bijna ja, de helft. Ja, ja. ja, bijna de helft. Ja, ja. klopt. Klopt, ja. En uh, daar staan ook niet zo heel veel koopwoningen, zeg maar. Ja, je hebt ze wel natuurlijk, maar. Uh, ja, je hebt natuurlijk daar Minder dan in het zuid, laat ik het zo zeggen. Nou, je hebt natuurlijk op de Vleemingstraat, heb je hele leuke eenvoudzinnen. Ja, dat en, klopt. De ja, Eigenlijk in het noord is een hele mooie mix met huur en mm -hmm. koopwoningen. Ja. Uh, maar dat is natuurlijk het, het bouwplan wat in de jaren 60, 70 daar, daar ontwikkeld is. Ja. Uh, maar ik ben met je eens, Hans, alles de, dus eigenlijk overal te aan. Ja. Ja. ja, maar uh, als je nu de Curie-test krijgt, dan komen geloof ik 500 woningen of zoiets, 550. Ja. ja. Uh, en, en, en, en, en, en vooraf is eigenlijk al een verdeling gemaakt: hè? 30, 20, uh, 30, 20 uh, 30 sociale huur.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 even over praten, we kunnen praten maar die Dat dus gaan we zo, een ga een we zo even doen. Ja, twee, ja, als en dan heb je nog de plaat eruit. Ja, heb je nog de bonusportage? Hè? Als die duurder wordt verkocht, ja. dan krijg je ja. daar ook nog 10%? Nee, ja. nog nee, wij doen nooit ja. bonusportages. Dat oh, doe je niet, Nee, nee, nee, nee. We moeten gewoon een. Ik heb hem goed ingelezen, hè? Nee, dat doen we niet. We doen gewoon een. Als is een in die handen. Daar moeten we gewoon goed ons best doen. goed. Maar ik heb nog een leuke quote van een collega uit Aardehoud. Uh, die heeft vorig jaar voor zijn aankoopplanten dus zes woningen aangekocht. Ja. En die noemt Zant het al gekscherend Aardehout aan Zee. Ja, dus het gaat de goede kant op. Ik uh, wel Bloemendaal aan, ja. ja, ja. aan Zee. Ja, Bloemendaal aan Zee, ja, dat bestaat. natuurlijk. Maar ik vond het, uh, aard, aard, de term Aardehout aan Zee, zee ook wel leuk. Het ja, ja, ja. Ja, ja, ja, ja. dekt al de lading. Dekt onze lading. Hè? Ja, ja. Maar Mark ja, ja, ja. na ja. aan de Noordzee is een Ja, precies. Ja, ja, ja. <laughs> nou, helemaal goed. Zijn er nog dingen die we vergeten zijn te. Ik denk dat we een leuke gesprek hebben gehad. We hebben redelijk doorheen gegaan, volgens mij. hebben we alles besproken. Maar we moesten door, Hans, anders redden we het niet. Nee, inderdaad. ja. Korte muziekje dan ja, korte muziekje. Uh, Timo, mogen we jou hartelijk danken. Ja. Goed weekend. Ook, bedankt. Goed verkoop-event. Uh, duurt tot twee uur of zo? Duurt tot, tot één uur. Tot één uur. En op de ja. Robby bij Makelaar Greven. Ja, dus alleen als je bij jou langs rijdt, zie ik niet wie er de winnaar zit. Dus als ik niet zwaai, dan is het niet omdat ik... Uh... gewoon wij de... zien jou wel voorbij, fietsen. Ja, precies. Gewoon ja. altijd zwaaien. Hè? Ja, ja je altijd <laughs> Oké, okay, nou een hele fijne fijn al, weekend. Ook, ook. Precies, bedankt. Ik denk dat er iets uh, niet goed gaat, uh. Hans. Ja. Nou, misschien is die uh, afgelopen. Die de muziek? Ja, dat ja. zou kunnen. Maar dat was wel heel erg oprupt. Uh, ja, dat bij. was heel oprupt. Maar, <laughs> we nou. maken het een breider, tegenwoordig meestal wel een eind aan, hoor. Dus, Precies. Uh. Nou ja, we, we hebben sowieso nog tijd voor uh, Carina. Ja, en Carina ja. is bij de Verwilliger van het Jaar geweest. En, ja, dat uh, was nou, de ja. uitreiking van de 9 Meijenprijs. In, uh, Pre Precies.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 mogen ze dat altijd zo doen. Um en uh, ja, daarin heeft de jury wat een aantal vragen aan ons allemaal gesteld. En aan die hand daarvan hebben ze hun laatste conclusie genomen... over wie vrijwillig van het jaar wordt. Nou, ja, en dat is vanmiddag in het gemeentehuis uh, bekendgemaakt door ja. eh. ons. En hoe kreeg jij een brief van... Uh, je wordt verzocht om op donderdagmiddag naar het gemeentehuis te komen? Ja, ja, ik kreeg in eerste instantie een mail uh, van Remco van Pluspunt. En uh, die, die vertelde dat ik genomineerd was. Nou, dat de, toen moest ik eerst kijken van... Nou, ben ik echt genoeg, ja, is het niet spam? Gaat het, het over mij? Dat, oh ja, geen spam. Ja, ja precies. En uh, ik denk, nou ja, leuk. En hij vroeg dan uh, wat dingetjes, uh, of, of ik wat meer over mezelf kon vertellen nog. Nou ja, een mailtje teruggestuurd. En daarin de vraag of wij inderdaad dan afgelopen maandag... Uh, bij, het, uh, uh, bij de jury terecht konden komen. Nou, daar zijn we geweest. En dan nu uh, de uitreiking. Dus nou, ja, geweldig. Fantastisch. En uh, nou ja, nu is er een borrel. De burgemeester gaat zo nog een praatje houden.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 Is appels met peren vergelijken. De een zit bij Pluspunt en die doet van alles. De ander heeft vier, vijf kleine klusjes. Ik zeg maar even wat: Gilles Kok met zijn KNM, heel onzichtbaar werk. Nou,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 I sit and watch the children build. Smiling faces I can see, but not for me. I sit and watch just his goodbye.